Zfm. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Toyota roept in Nederland 95.000 auto's terug naar de garage... om een probleem met het gaspedaal te verhelpen. Het aantal kan in heel Europa oplopen tot 1,8 miljoen. Bij acht Toyota-modellen bestaat een kleine kans dat het gaspedaal na het intrappen blijft hangen. Het gaat onder meer om de Igo, de Aventis en de Yaris... die zijn gemaakt tussen 2005 en november vorig jaar. In de Verenigde Staten zijn al ruim 2 miljoen Toyotas teruggeroepen... nadat bij ongelukken door een vastzittend pedaal meer dan 15 mensen waren omgekomen. De Amerikaanse regering wil voor ruim 6 miljard dollar wapens verkopen aan Taiwan... Het gaat onder meer om raketten, gevechtshelikopters, mijnenvegers en technologie. Het voorstel kan vrijwel zeker rekenen op kritiek uit China, dat Taiwan als een opstandige provincie beschouwt. In het verleden leiden wapendeals met Taiwan tot een verslechtering in de relatie tussen China en de VS. De geplande verkoop van wapens maakt deel uit van een overeenkomst die president Bush in 2001 sloot. Amerika is de grootste leverancier van wapens aan Taiwan en heeft zich wettelijk verplicht om Taiwan te beschermen tegen aanvallen van China. Een jury in de Amerikaanse staat Kansas heeft een man schuldig bevonden aan de moord op de prominente Amerikaanse abortusarts George Tiller. Die werd vorig jaar mei in een kerk door het hoofd geschoten. Tiller kwam er als een van de weinige Amerikaanse artsen openlijk voor uit dat hij een abortuskliniek runde. Daar konden vrouwen in een laat stadium van hun zwangerschap nog abortus laten plegen. Tijdens het proces gaf de dader toe dat hij fel tegen abortus is en Tiller daarom heeft vermoord. Hij kan in Kansas tot levenslang worden veroordeeld. Op 9 maart wordt duidelijk of hij de maximumstraf krijgt. Dan doet de rechter uitspraak. Het weer, winterse buien trekken over het land. En daar kan in korte tijd veel sneeuw vallen. Soms kan het ook onweren. Vannacht ligt de vorst. Morgenochtend ook nog buien, maar morgenmiddag is er ook geregeld zon. Maximumtemperaturen van 0 tot 3 graden.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 We want you to feel this. Welcome to the wonderful world. Can't make you just turn around. Take my love. van 9 uur gepasseerd, jou is hier in antwoord met DJJK en tegenover me de one and only DJ Ten Hoven. Goedenavond Joey! Goedenavond. Hey, wat een lekkere platen! Sound of Soul, Take My Love. Hierbij CFM. Hey, wat hebben we vanavond allemaal in de show? Uh... Ja natuurlijk, naast de lekkere muziek die we elke week weer aanbieden, hebben we ook nu weer een aantal nieuwtjes. Ja. Waaronder het feest van Layback Luke Super You and Me, dat komt weer naar Nederland. Uh, Tiesto die komt rijden in Antwerpen met zijn Kaleidoscope World Tour. Emporium gaat weer beginnen met de kaartverkoop voor het aankomende Emporium evenement. Waar alle grote houses hier altijd staan. En Dance gaat ook beginnen met de kaartverkoop. Nou ja, genoeg reden om te blijven luisteren voor alle nieuwtjes. Hey, heb je zelf een reactie? Nou, wij hebben gewoon onze mailbox open. En ja, hij gaat maar door. Hij blijft maar pieperen hier. Twitteren, het kan niet op... Het mailadres, Joey, nog één keer voor de luisteraars. cfmzandvoort.nl Oké, okay, en als je nog niet weet waar je dit weekend heen moet gaan... Joey, heeft ze allemaal weer op een rijtje rond de klok van 10 voor 10. Hebben we de partykite. Maar ja, zoals we al hadden gezegd... Hele weinig muziek nu. Awesome leads en Jeremy Carr. Dit is C-Hit op jouw CfM Zandvoort. 106,9, 104.5 Of via internet www.cfmzandvoort.nl. is it reality, is it reality? Thuis. Op zaterdag 6 maart zal ik succesvol een internationaal gerenommeerde concept de Panama in aandoen. Gedurende voorgaande edities in de Manor Londen, D-Club Luzanne, Lewis Miami, Paradiso in Amsterdam en BLM 9 in Bloemendaal, braken internationale gerespecteerde DJ's als Norman Dorey, de Diplo, A-Track, Martin Solveig, Toka Disco, Lee Mortier, Jochem Giro, Dava en DJ Velken de tent tot de grond toe af. Tijdens deze editie zal leef ik worden wordt het bijgestaan door niemand minder dan de top DJ en producer John Daalbek en voor hem Sandro Silva. Deze heren staan garant voor een solide release en nog al betere DJ sets. Sandro mag de spits afbijten. Na zijn eigen releases op Secure Recordings en remixen voor Patchy Records en Big Boss, heeft hij met de track Prom Night zijn eerste deal weten binnen te slepen op Lux zijn eigen label Mixmax Max Recordings. Deze jonge producer uit Soetermeer maakt ondanks zijn jeugdige leeftijd naam en fame in de internationale muziekscene en heeft en zal als Super You and Me het publiek opzwepen met zijn alde energieke sets. Sandro zal uit Zweden afkomstige John Daalbeck zijn opwachting maken achter de deks. John sleepte zijn eerste plaatsendeel binnen bij Night Flash Recordings op uh, Roots 33. Sinds 2005 de Jonge Zweed zijn eigen Picadol label met succesvolle releases zoals Ida Inbergs, Dixlo Verlante, Pick and Dance, 88 en natuurlijk Johns Daalbek eigen productie Pyramid. Daalbek zal het stokje overgeven aan Luc die de avond van de muzikaal hoogstaande set zal voorzien aan de Panama. En dat op Wagonsfest zal laten doen schudden. De internationale held DJ Producer staat Luc erop voor jong talent te helpen, te coachen en de kans te bieden om zichzelf op te stellen aan een groot publiek. Zo zal de vaste Super Yumi-bezoeker inmiddels gewend zijn dat er in de studio van de Panama verrassende lijnen worden gepresenteerd. Deze lijnen bestaan uit mensen afkomstig van Lucs Forum en door hem zelf uitgekozen. De editie zullen DJ Mitch de Klein, Vicious en Fusier de eer hebben om hun kunst te vertonen. De Super U&Me Dresscode staat alles wat met thema Superhelden te maken heeft. Dus kom verkleed als je favoriete held of heldin. Niets is te gek en bijna alles mag. Dus kom tot alle. Oké, okay, ik kan dus maar gewoon het dagelijkse kloffie aanhouden. Doe gewoon de vuilnis, dat kan ik moet helemaal goed. Ja, dat dacht ik ook. Hé hey Joey, Last Night at DJ Save My Life. Ken je dat nummer nog? Eh... Uh... 80's, disco, funky Ja, nou ja, in een nieuw jasje gestoken door Promised Land Nou ja, wij zouden zie het niet zijn als wij hem niet voor je hadden Dus hier, Promised Land, Last Night, a DJ Save My Life Last night a DJ save my life Last night a DJ save my life From a broken heart Last night a DJ save my life Last night a DJ save my life With a song Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life From a broken heart Last night a DJ saved my life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 Dansen in het zonnetje lijkt misschien nog ver weg zo midden in de winter. Maar met de start van de kaartverkoop voor Emporium 2010 komt dit alweer dichterbij. Matrix begint het festivalseizoen in de ridderstijl op zaterdag 29 mei. Emporium The Dark Ages. Ook dit jaar weer op een mooie recreatiegebied in Berendonk in Wijgen bij Nijmegen. Met de prachtige onvergetelijke editie van Emporium 2009 nog vers in het geheugen... ...zijn de voorbereidingen voor 2010 alweer in volle gang. Matrix haalt alles uit de kast om ook deze editie weer te overtreffen met prachtige decors, shows, entertainment, goed geluid en natuurlijk een hele dikke line-up van meer dan 100 DJ's en artiesten. Dit jaar neemt Emporium je mee naar de middeleeuwen. Emporium, de Dark Ages, brengt je weer naar een periode waar de ridders en vinkingen een hevige strijd leverden om het land te verdedigen. Chaos en vernietiging via de hoogte. Alleen het gebied rondom de binnendonk was onaantastbaar rijk. Het werd beschermd door de magische krachten van Dance Music. Kaarten kosten 45 euro en zijn tevens online verkrijgbaar... op www.emporiumfestival.nl en www.matrix.nl. Vanaf zaterdag 30 januari zijn kaarten ook bij de Primera's te koop. Tevens zijn er speciale VIP-tickets te koop. VIP-kaarten kosten 75 euro en bieden vele extra's... zoals een VIP-ingang, kluisjes, speciale VIP-decks... en gratis toegang tot de afterparty in de Matrix. Het is tevens mogelijk om een buscombi te reserveren. Via www.eventtravel.nl kun je een eventkaart in combinatie met een busreis bestellen. Let op, koop je kaartje op tijd. Alle vorige edities van Emporium waren ruim van tevoren uitverkocht. De lijnen van de vorige of de lijnen worden maandag 1 maart bekendgemaakt. Meer informatie vind je op www.emporiumfestival.nl Oké, okay, dat klinkt al helemaal gezellig, wat ook gezellig klinkt. Dat zijn de geluiden uit onze mailbox. Hallo, Jeroen. Ik zit hier van achter mijn computer te luisteren. On, oftewel, dat was een Stefan. Hij zegt: kun je een plaatje van Barbie Moore aandraaien? Nou, tuurlijk hebben we hem klaar gestaan. Barbie Moore, Romaine, hier. Wij zien je tot 12 uur. De hete bieten uit je speakers. Maar oh ja, aan de zeer. Kaleidoscope Tour. Ja. Weet jij er al meer over? De Kaleidoscope World Tour. Op zaterdag 1 mei geeft Fields' grootste elektronische artiest een eenmalig concert in het Sportpaleis in Antwerpen, België. Na zijn uitverkochte optreden in het Sportpaleis in 2008 belooft het ook deze keer weer een groot spektakel te worden. Een exclusief optreden gecombineerd met een verbluffende beelden van Kaleidoscope. Dit is een show die je niet mag missen. Na vier opeenvolgende succesalbums heeft de pionier van de elektronische muziek Kaleidoscope gemaakt. Een artiestenalbum in de zuiverste betekenis van het woord. Een prachtige verzameling van nuvens geschreven scheven en opgenomen in samenwerking met verschillende muzikale talenten uit de dans-, pop- en rockwereld. Waaronder Jonsi Berkisson, Ziggy Ross, Kelle Orecki van Block Party, Nelly Fortalo, Calvin Harris, Emily Haynes van Metric om nog maar eens enkele namen te noemen. Het nieuwe album van Kaleidoscope is Tiesto's vierde album en weerspiegelt de groeiende, de groeiende status van de man die door velen wordt beschouwd als de grootste DJ ter wereld. Tiesto's carrière omvat tal van hoogtepunten, maar zijn recente prestaties omvatten een knipoog naar een Grammy voor zijn laatste album, Elements of Life. En deadlines de op de Coachella en de Bernardo Festival. Met meer dan anderhalf miljoen Facebook-vrienden. ...en geen enkele elektronisch artiest heeft zoveel succes. Sponsoringcontracten en grote merken... ...en uitverkochte shows van over de hele wereld... ...is Chester op zijn hoogtepunt... ...en dat kan enkel zo blijven. Hij staat ook aan het roer van het nieuwe label Musical Freedom. De start voor de voorverkoop van deze... Kaleidoscope World Tour in, uh, in Antwerpen... ...is op 1 februari, op maandag 1 februari. De kaartjes kosten 40 euro... ...en zijn verkijkbaar via België. ...dus voor www.frs.be. Ook zijn de VIP-kaarten beschikbaar voor 80 euro. Dan krijg je VIP-entree. Je hebt een VIP-ruimte. En uh, ja, dat gaat via de Teleticketservice... ...en dat is www.teleticketservice.com. Nou, ik vind die prijzen nog wel meevallen... ...want je hebt ook support support eh? Dada Live. Echt waar? Oké. Okay. Ja, dat, uh, staat er ah, okay. dat hebben we nee, uh, ook nog woord. Chesto is nooit echt heel duur. Ja, ik heb één keer meegemaakt, 60 euro. En dat was dan voor de Elements of Life show. Maar dat was heel vet. Vuurwerk, waterkanonnen, alles erop en eraan. Ja, maar hij is toch de voorloper met en, uh, alles. Ja, sportplein, ja, 40 euro. Chesto is meestal niet heel duur. Het is niet duurder dan Sensation of zo. Maar het is wel een show die vaak wel mooier is dan... dan de rest. Want uh, hij was volgens mij een van de eerste met zo'n hele uh, video -wall. Hij was de eerste met een video met uh, echt een levensgroot video -wall. En uh, Ik was vorige keer in Antwerpen, maar ik vind het Belgisch publiek niet leuk. Nee. Maar ik ga, ik ga er gewoon, nee, nee, Ik bedoel, je, je weet al dat je een leuke avond hebt. Ja, het is, uh, ja. De laatste keer was in. Uh... Op Schiphol. Uh... Nee, nee, nee, nee. Het nee, nee, was uh, in Assen. Het doet de eigenlijk lekker. Oké, okay, nou ja. Mag ook wel, hè? Hij is uh, jarenlang nummer 1 DJ van de wereld geweest of uh, dat nog net niet? Ah, drie achter elkaar, maar Chesto is altijd groot geweest. Chesto is altijd iemand. Ja, Armin is bijvoorbeeld nu ook nummer 1, maar Chesto spreekt meer mensen aan, denk ik. Ja, het, ja, het is net uh, een bepaalde attitude. Volgens mij zit uh, Chesto meer hier zo in Europa. Nee, vooral en... Amerika en Zuid-Amerika en ja. Azië. Oké, okay, ja, ik dacht dat. Het is meer in Europa dat Armin juist daar heel groot is. Ik dacht dat het andersom was. Maar ja, ik uh, heb het ook wel eens mis. Hé, hey, zo meteen rond de klok van tien voor tien. De Party Guide. Met daarin leuke feestjes Joey. Ja, er wel leuke zitten wel aan. leuke dingetjes bij. Wat ook leuk is, is Dion. Ja, niet onze enige echte Dion, Sydney Die hoor je natuurlijk na tien uur. Dion Mavad. Wait so long. In de Chris Moody remix. Je hoort hem hier bij het op jouw c -fam. Remake yours, hoort meer bij hierbij, zie het. Op jouw CFM Zandvoort. Hey Joey, 1 februari, dan mogen de strandtenten alweer gaan bouwen hier in Zandvoort. Leuk, leuk, maar wanneer gaat bloemen dan open dan? Dat, dat wacht ik nog even. Ik heb nog geen openingsfeesten gezien of zo, helemaal niks, dus nee, alle ja. mensen die luisteren en van de week mij gaan vragen, Joey, weet jij wanneer Bloemen nou open gaat? Het is nog helemaal, helemaal niks bekend. Ik heb ook nog een beetje aan die portiesenglaat die er werken of ze wat weten, maar zij weten ook nog helemaal niks, dus ik kan nog niks vertellen daarover. Nee, en de, uh, ja, de grond, uh, hij zal wel bevroren zijn en ja, daar kun je nog niet bouwen. Maar, maar ja. wat ik je wel kan vertellen, dat is dat de kaartverkoop van Dancefair die gaat beginnen. En heel toevallig gaat dat al op 1 februari van start. Op 7 augustus aanstaande strijkt Dance Valley wederom weer neer in de Groene Vallei in Spaar dance uit binnen- en buitenland staan al in de startblokken. De kaartverkoop voor dit bekende festival begint op maandag 1 februari aanstaande. Tickets kosten 62,50 en zijn verkrijgbaar via www.dancevalley.com, www.paylogic.nl en www.ticketservice.nl. Ook kun je je tickets halen in de primaire winkels, de grote posten en VVV-kantoren en bij de grote Shops. ...teven zijn er speciale VIP-tickets verkrijgbaar. Informatie over de verkoop van deze tickets... ...wordt binnenkort bekendgemaakt via de site van het festival. Wil jij een veilige en snelle manier naar Dance Valley reizen? Nederlandse busreizen zijn te boeken via www.eventtravel.nl Het fameuze festival wordt zoals altijd gehouden... ...in de Velsen Valley in Spaarwouden. Prachtige mensen, de beste muziek en een relaxing sfeer... ...zijn enkele ingrediënten van de succesrecept van Dance Valley... Dit jaar zal Dance Valley bezoekers verrassen. Met een flinke scheut innovatie en een snufje muzikale verbreding. voor een nog betere beleving. Meer informatie over het festival vind je binnenkort op www.dancevalley.com. Oké, okay. hey Joey. Jij volgt Twitter natuurlijk van diverse artiesten. Ja. Zijn er nog leuke berichten deze week gepasseerd? Ja, Chuckie je weer in de studio gezeten. Niks nieuws natuurlijk. Dus daar, daar komen we weer nieuws bij. Maar met vanuit. wie heeft hij in de studio Dat gezeten? Is onbekend. Ah. Dat is onbekend. Hij zegt: Ik heb nieuws. Maar het is eigenlijk geen nieuws, want ik mag nog niks zeggen. Oké, okay, nou ja. Blijven afwachten wat hij meldt op de Twitter. Natuurlijk. En Efgo zegt dat volgende maand, en over die maand erop, dat uh, er heel veel releases van hem uitkomen. En dat die uh, bootleg van Fangvimi dat die hij die niet gemaakt heeft. En ja, net zijn andere bootlegs die op internet zijn verschenen. Oké, okay. ja ik had uh, Avicii gevolgd en Avicii uh, die was... Uh, Not amused uh, dat er zoveel van zijn, uh, of zijn naam overal bij verschillende platen werd gebruikt. Terwijl hij er niks mee te maken had. Ha, ha. Tot zover het Twitter-nieuws. Mooie nieuwe rubriek, uh, Joey. Ja, dat is leuk. Ja. Gaan we, we, inhouden. we gaan hem erin houden. Ja. Volgende week weer Twitter-nieuws. Nu eerst Janet, Material Boy in de Michel Daniels remix. Dit is It. Week meegenomen. Ja? Mooi. En dus is nog maar het begin. Het begin van wat? Het begin van lekkere muziek deze avond. Ja, het begin van het jaar. Nieuwe muziek hierbij, see it. Hey, vorige week hadden we natuurlijk Oliver Twist in de uitzending. Mister Met zijn Oliver Twist. Ja, of gewoon Joel voor, Joe uh, voor zijn matties. Hé, hey. Ja, hij had uh, vorige week een leuke plaat. Wil jij dansen met mij? Het ging helemaal los, natuurlijk. Onze uh, mailbox, hij stond helemaal vol. Met uh, leuke uh, feedback van... Ah, leuk man, leuk, leuk, leuk. Maar hij verklapte ook al. Gangsterdam. Propt hij er gelijk al achteraan. En ja, wij zouden Sier niet zijn als wij hem niet hebben. Dus vandaag... Oliver Twist. Gangsterdam. Exclusief hier bij Sierd op jouw CFM. This record is so fucking gangster man I think it's time for me to damn fuck you guys Uh, dit is uh, lekker uh, wobbling, proving En ja, de klok, 10 voor 10 gepasseerd Dat betekent natuurlijk de one and only Party Guide met DJ Ten Oven. Wat hebben we vanavond in de house? Nou, zoals elke week beginnen we weer met de Party Guide bij de SK met de Rusters. Met onze resident Raimundo en dit keer te gast Gabriel Castellon en MC Vika Kova. Ja, en wat leuks daarover, DJ Raimundo. ...is bezig met een uh, plaatje met Cabriel en Castellon. En ik moet zeggen, het klinkt ontzettend goed. En ja, je kunt het luisteren op zijn uh, Soundcloud-profile. Uh, Hij is nog niet getekend, die plaat, dus even afwachten. En dan het volgende feest, Let's Get Dirty In Your Face... amsterdam Marcanti de kaars kostte 25 euro in het feestje van 11 tot 5. De line up Lucien Ford, Quentin. Erik van Kleef, Vladimir Oliveira, MC Boekje, Shermanology en Live The Rashid. Dan gaan we door naar de Free Saturdays, hosted by Ripmo In de Powerzone Amsterdam. De entree is gratis en het feestuur van 11 tot 5. In de lijn staan Hartwell, Quintino, Richie Romero, Raymond Rive, Andy Magic, Norman Soares en percussie van MC Dirty B. Dan gaan we door naar de Sands, waar morgen het feest Identity plaatsvindt. De kaartjes kosten 20 euro en het, het duurt van 10 tot 5. In de lijnen staan Chucky, Sunny James en Ryan Marciano, Mark Benjamin, Michael Mendoza, Kennedy, When Harry Meets Sally, Tennis Moore, Grandmaster Izzy, Julian Lulox en MC Rogga. Dan gaan we door naar Armalenheid in de Wester-Unie. De kaartjes kosten 15 euro en het feest duurt van 10 tot 5. In de lijn staan El Sandro, Roger Shah, en Orion Nielsen. Dan gaan we door naar de Waarse Tempo in Hugo Waard. Speciaal voor de fans. Want daar is de Winter Session Tour met DJ Bunkerman. De kaars kostte 10 euro en de feest begint om 11 uur. En dat was de party guy Joey. Dat was de party guy Wat, is week? Wat is jouw favoriete feestje deze week? Uh, nou ja, Chucky, Sydney James, Ryan Marciano en Mark Benjamin uh, bij Identity. Maar daar staan ook een aantal artiesten die de laatste keer heel sterk waren. Uh, Hartwell en Quintino bij de Power Zone, dat kan leuk zijn. Maar als ik eerlijk moet zijn, denk ik dat deze keer de Marcanti het leukste feestje is. DJ Quinten, heel gaaf. Lucia Ford draait onwijs lekker. MC Booksy, leuk. Shermanology is ook altijd wel leuk. Ja, en Erik van Kleeftijd ook lekker. Dus dat, ik denk dat dat het leukste feestje is. De, ik denk dat het Ondanks hoge naar. prijs. Oké, okay, ja. Ja, ik denk dat ik uh, dit weekend uh, ga naar een feestje wat je niet hebt genoemd in de party. In de Bob Saloon. Ja, pak hem maar, maar eventjes bij. Even Ik denk, kijken, ik, ik denk even dat even hij kijken. er gewoon ook uh, ja, bij staat. Ja, daar staat hij. Want ja, het is uh, toch een feestje wat genomen oh, oh, worden. Ja, kijk, de Afro Brothers, Lucky Charms, Joey Suki, Max Morrow, Roll Sinister, Seductive, Nicky Del Robert Feelgood, Mixmeister Meister J en MC Prime. Slechts voor 10 euro in Bobs uitgeest bij de Essential Artist Showcase. Ja, en het is nou, dat je... een uh, nieuwe boekingsbureau ofzo. Ja. Dit, dit zijn alle artiesten. Ze zijn uh, het hele... Althans, uh, verschillende clubs zijn ze al langs gegaan. Ja. Om uh, alle artiesten te promoten. Dat ben je. Dus uh, nou ja, de, al deze namen... Ja, die komen gewoon op één avond. Nou ja, als je lid bent van de Bobs. Dus regelmatige bezoeker. Dan heb je entree voor 7,5 euro. Ja, heb je dat niet, dan betaal je 10 euro. Maar ja, het is toch een behoorlijke line up En dan nog een beetje, Als je voor 12 uur... ...de bobs binnen bent... ...heb je gewoon gratis entree. Oh. Dus, nou, het is ook aan te raden... ...want daarnaast staat een hele grote rijden altijd. Hè. Heel groot. Ja, het is gratis parkeren. Dus uh, dat uh, is ook nog eens een keertje mooi. Hé, hey, laatste plaatje van vanavond... Uh, ...het eerste uur. Junior Caldera. Churching Sophie Ellis-Baxter. Zometeen naar de klok van 10. The one and only... ...DJ Dion Sydney, Een heel uur lang... ...helemaal voor jou alleen. Non-stop in de mix. Dit is shit. Top 12 uur op de 106.9.